Remons Seree met het NS-journaal. 300 mensen het leven gekost. Vannacht zonk een veerboot met zo'n 600 mensen aan boord. Tot nu toe zijn ruim 200 opvarenden gered en er zijn rond de 40 doden geborgen. Exacte aantallen kunnen niet worden gegeven... doordat niemand weet hoeveel mensen er precies aan boord waren. Volgens een overlevende was de veerboot veel te zwaar beladen...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 En dan het weer, wisselend bewolkt met zonnige periode. Het wordt vanmiddag 23 graden aan zee tot 28 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad alleen een file bij Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch. Door werkzaamheden tussen knap het Everdingen en Vianen 2 kilometer. Tot zover de verkeerde...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 UFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. Ik ben beland er in een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u weer mee. Terug op reis. reis je terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Horror's opening. Louis Davids met Weet je nog wel oudje? De opname uit 1928. Dit uur heb ik muziek voor u van Trea Dops. Gert Timmerman komt voorbij. Trio Ben Lansink. Maar is de volgende plaat van Wilke Alberti met Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao Ciao Ciao. Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao. Ciao Ciao. Ciao Venetia. Ciao Venetia. Ciao. Ciao Ciao. Ciao Ciao. Don't spray That was even... Brand, klinkt een melodie, vol van harmonie, droom ik voor me heen, voel me zo alleen, denk ik aan mijn Rosa Rosalie. Me, fellas. zo bemind, niet zo van dat hippen, maar dan houden de moed maar in. Ik wilde haar vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar voel oh, oh, oh,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 O la la Oh God lift Zie je dat? Halleluja. Ook al is je dan zwart, halleluja. Naar de vrijheid waar je hart. halleluja. Alle mensen zijn geweest. ZANG is aan naar para Voor het allemaal mooie oud hollandse muziek hier op de lokale omroep vanuit Zandvoort. We horen muziek van Piet Sibrandi met Ook al is je huid dan zwart. En daarvoor muziek van Trio Ben Lansik met OO Rosa. En daarvoor een mooie plaat van Gert Timmerman met Rosa Rosalie. En ook hoor u Tria aan met mij... Blijf je steeds aan me denken moet ik zeggen. En natuurlijk als begin Wilke Alberti met Ciao Venezia. Iedere dinsdag en zaterdag hoort u alleen maar mooie muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zometeen heb ik nog een paar mooie stukjes muziek van Charles Tuinenberg en de Melody Strings. Groenny Baars komt voorbij, Carla van Renesse. Maar eerst de volgende plaats van Henk van Montvoort met Lady Lorelei. Jij hoort bij mij als de been bij de reen, Lady Lady Lorelei. Ik zing jouw naam haast in iedere frame. Lady Lady Lorelei. Nooit meer zijn, lady, lady Lorelei. Want zonder jou is de zon al niet schijn, lady, lady Lorelei. Oh, lady Lorelei, ik verzon jouw lieve naam. Oh, lady Lorelei, want de Rijn bracht ons tezaam We dachten allebei, er is zoiets gaat weer voorbij. Misschien voor jou, maar toch nooit meer voor Lady, Lady, Lord, let's go. zag haar als zijn koningin met bloemen geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging mee met de smokkelaars om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Loran aan de telefoon aan toen zijn boodschap. mouan.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 Binnen, vooraf Tommy die heen is gegaan. Het was nog voor haar, hij leeft en stil. En nu de vette hoort ze weer zijn stem. Ik, dat heb ik nooit beleefd, wat is me dat een schrik Toen jongen, ga jij maar naar huisje je weet nog meer dan ik Oh oh, koppie, koppie. wat een koppie heeft die knaag. Oh oh, koppie, koppie wat een koppie heeft die kna. Toen kwam niet bij zijn moeder thuis, die zei wat heb ik nou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 een stuk probleem als jij speel ik het nog wel waar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 ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik jou. Ik zie graag Clif. Ik zie graag Elvis. Maar het liefste zie ik jou. Oh, oh, je. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. van leer.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 Ging voorbij Want Er was een man Die bleef niet trouw Die man ben Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zoals iedere dinsdag en zaterdag in de herhaling... neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. U hoort de muziek van de Silvera's met de fijnste dans met jou. En daarvoor Ria Valk met Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En daarvoor Anneke Greulo Met Gouden Ringen. En daarvoor Rijn de Vries. Met Ik Ben 17. Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u. Onder andere zometeen Wilma. Een klomp met een zeiltje. Ook Anne, Annie Palme. En Joop van der Marl. Met Samen. Dan is de volgende plaat van Sylveen Poons. En Heintje Davids het nummer omdat ik zoveel van jou. Hey, kun jij je nog herinneren dat wij samen zo veel gezongen hebben? Ja, als ik het weet, dat is veertig jaar geleden. Toen waren wij nog het oude koppeljongen, wijntje en henkje. Ja. En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou. Och ja, wat vliegt die tijd wij het op onze leeftijd nou nog eens een keer proberen? Heel graag. Nou, verwachten. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de raam. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik ver van je hou. Al ah, ben je ook een beetje vreemd, verras, toch ben ik danig met jou in mijn sas. Je kan een ander nooit iets weten, omdat ik zo ver van je hou. Wat?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 Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je haal. Al heb je een ongesporen aangeschoet, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je haal.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 Overal, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch vergeten? Al liet je mij ook dikwijls in de kal. Hij sloeg je vaart bij beide ogen blauw. Toch kan slechts maar hij ontscheiden. Omdat ik zo ver van je had.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 Zoals je weet tezamen deelden wij. Het lief overal, dat was voor jou. En al had je niet, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak bij de ogenbrug. Toch kan slechts maar, hij komt scheiden, omdat ik zoveel van je hou. Samen en delen vreugde maar ook verdriet Samen... Even bit Verloor. Ach, waar kan ik haar vinden? Waar is het meisje waar ik van hou? Ach, waar kan ik haar vinden? Waar is het meisje waar ik van hou? Ja, muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en we hoor de muziek van Johnny Hoes... Met Mijn Trouwe Paard. Daarvoor muziek van Annie Palme en Joop van der Marel. Met Samen. En daarvoor Wilma. Met een klomp. Met een zeiltje. En daarvoor nog dat mooie nummer van uh, Sylvie Poons. En Heintje Davids. Met Omdat Ik Zoveel Van Je Hou. En zoals iedere week weer. De tijd vliegt voorbij. Met al die heerlijke oud hollandse muziek. Ik uh, Gaan ga we weer afscheid van u nemen. Uiteraard aanstaande zaterdag de herhaling. Ik op CFM Zandvoort. Om 1 uur tussen 1 en 2 de herhaling van dit programma. En natuurlijk volgende week dinsdag. Ben ik weer bij u. Vanaf 11 uur in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag. Nog een fijne week. En misschien tot zaterdag 1 uur. Of anders. Tot volgende week dinsdag. Ik laat u achter nu met Adelle Bloemendaal. Met de meisjes van de suikerwerkfabriek. Ook heb ik nog Rob de Nijs met Peggy Sue. En Peggy Marsh met Mississippi. De shovelboot komt ook nog voorbij. Ik zou zeggen, tot een andere keer. Tot ziens. Zoetigheid is niets voor heren. Zo tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.